Straatman met het NOS journaal. De handelingen lagen sinds april vorig jaar stil. Een doorbraak voor het conflict wordt niet verwacht. De gesprekken gaan vooral over een politieke oplossing zoals het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en het schrijven van een nieuwe grondwet. President Assad wil dat de rebellen eerst de wapens neerleggen voor daarover gesproken wordt. De rebellen willen juist dat Assad eerst opstapt.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 Follow het gezicht hoor, dit uh, dansende Albert Jan en Fred door de studio van CfM. wel de Dancing Shows te Tezamen met uh, deze single van Your uh, Laser en up. Het is vijf uh, over vier. Ja, Fred, ik noem dus zijn naam. Hij is een beetje te vroeg, uh, Fred. Ja, je bent een ja, beetje te vroeg. Een uurtje maar. Ja, een uurtje maar. <lacht> hoor. Ja, ja, het valt mij, valt mij. Ja, normaal gesproken komt hij op de brommer, maar volgens mij heeft hij dit ditmaal opgevoerd of zo. Ja. Uh, hij is wel in één keer heel rap. Ja. Oké, tweede uur van uh, Zandvoort op Zaterdag. Daarin de volgende onderwerpen. Ja, ik zou zeggen weer terug naar... De derde de, uur, he, De, de derde <laughs> uur. Terug in de routine. Nou, ja, toch een uh, behoorlijk uh, intensief tweede uur... met name over de, de uh, luister- en omgevingsonderzoek... Uh, gepresenteerd door Fabienne de Nogmaals, ik kan het niet nagedrukkelijk op uw hart drukken. Vult u me alstublieft in, want wij zijn ermee geholpen... en ook u... Levert dan een bijdrage aan wellicht andere, uh, andere programma's van CFM dan wel aanvullingen op bestaande programmeringen? Goed, uh, wat gaan we derde uur doen? Uiteraard, rond de klok van kwart over vier. Pit Report, want uh, het begint weer te kriebelen. De auto's die. Uh, ja, ik voel de, het ook hoor. De auto's van de Formule 1 worden onder de doeken weggehaald. En ze zien er allemaal hartstikke mooi uit. Maar of ze snel zijn, dat zal deze week blijken tijdens de testsessies op het circuit van Barcelona. Uh, half vijf hebben we dieren van de week en we doen deze keer nog een keer, want er waren zes honden uh, die stonden in de, bij het Dieren thuis. en vijf daarvan hebben inmiddels een thuis gevonden alleen Herbie nog niet, mm. dus vandaag mm. doen we om half vijf nog eenmaal in de aanbieding Herbie, want ook Herbie verdient een thuis. Kwart voor vier het gedicht van de week, nou ik heb me laten inspireren door De Storm, ik heb twee gedichten klaar liggen Rob, dus je mag er één van kiezen dus daar komen we dan om kwart voor vijf weer terug. Liefhebbers, uh, aan de radio gekluisterd voor het gedicht van de week om kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En daar heb je het steeds over kijken. Hoe kijk je nou naar de radio dan? <laughs> kijk een radio? Ja, ja gewoon uh, even kijken naar je radio. Ja, ja ook leuk. Maar <laughs> <laughs> nou, dat schiet ook niet echt op, hè. Want... www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kan je live een kijkje nemen in onze geweldige studio aan de Toorweg 10 een goede middag middag en Co West, we close our eyes. wwwcv En dat heeft dan helemaal geen zin meer. Als je je ogen dicht hebt. Dat schiet allemaal niet op. De ziel uit de jaren 80 van Co West. Jawel, heerlijke disco klassiekers zo op de zaterdagmiddag. Zometeen het laatste Formule 1 nieuws. Maar eerst deze van Dua Lipa, Be The One. in anyone. De single van ja, Dua Lipa en Be The One. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit Report. Ja, bijna kwart over vier. Daar gaan we weer aankomen met het Formule 1-nieuws. Want uh, ja, het, uh, naar het steeds meer uh, dicht, uh, dichterbij, uh, zeg maar, Albert-Jan. En volgende week dan, uh, beginnen de trainingen met die mooie nieuwe auto's. En mijn favoriete auto, jammer genoeg geen Max Verstappen auto. Nee. Maar is toch wel die uh, Oranje McLaren. Hmm. En waar doet hij die nou? Die ziet er denken? mooi uit? De denken? Arrows. De Arrows, ja. zeggen, ja. Arrows doet ook weer mee dit jaar. Goed, de Red bull bolide van Max Verstappen voor de komende Formule 1-seizoen, de RB13, wordt morgen onthuld. Het is een, voor vele fans uh, wereldwijd het moment waar ze maandenlang rijkhalzen naar hebben uitgekeken. Breder, stoerder, luider en sneller. Door de nieuwe reglementen van de FIA geïntroduceerd om de sport spectaculairder en minder voorspelbaar te maken, hebben de Formule 1 auto's een kleine gedaantewisseling ondergaan. Het is de mooiste auto die we ooit hebben gebouwd. En doorgaans is een mooie auto ook een snelle auto, al dus, teambaas Christian Horner. Ze ziet er enorm sexy uit, lachte Verstappen. De lancering van de auto is voor het personeel in de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes. Een belangrijke tussenstap richting het seizoenstart op 26 maart in Melbourne. Maandag begint de eerste testweek voor de Formule 1-teams... op het circuit Catalunya bij Barcelona. Uitgerekende baan waar Max Verstappen vorig jaar... zijn historische overwinning behaalde. Eerste meters Hamilton in nieuwe Mercedes. De Brit, Louis, de Brit Lewis Hamilton heeft afgelopen donderdag... op het circuit van Silverstone de eerste rondjes gereden in de nieuwe Mercedes. In de Way 08 wil de Duitse renstal zijn hegemonie in de Formule 1 voortzetten... De gloednieuwe zilberfeil voldoet aan de nieuwe reglementen in de Formule 1. De auto is door de bredere banden zelfs, nog, zelfs ook wat breder... maar ook gestroomlijnd. De bovenkant is voorzien van een fin die werd later op de dag opnieuw duidelijk tijdens de officiële presentatie gepresenteerd. Mercedes domineerde de afgelopen drie seizoenen in de Koningsklasse... met drie constructeurstitels en individuele wereldtitels voor Hamilton 2014-2015... en Nico Rosberg 2016. Hamilton rijdt komend seizoen met de fin Valerie Bottas als teamgenoot. Hamilton noemde de eerste kennismaking met zijn auto ongelooflijk en fantastisch. Het is een van de meest verfijne machines die ik ooit heb gezien in de Formule 1. Hij reed in stormachtig weer en van een officiële test was er ook geen sprake... maar de 32-drievoudige wereldkampioen kreeg toch een goede indruk. Ik ging de laatste rondjes wat harder... en hij voelt bijna hetzelfde aan als de auto van vorig jaar. Maar je hebt wel wat kracht meer onder je kont zitten. Aldus Hamilton. Giovanni vervangt Weerlijn bij testdagen. De Italiaanse coureur Antonio Giovannetti neemt uh, volgende week de plek over van Pascal Wehrlein... tijdens de eerste testdagen in de Formule 1. Wehrlein, komend seizoen, een van de twee vaste coureurs van Sauber... komt met een rugblessure en moet de eerste test uh, dagen in Barcelona overslaan. De Zwitserse renstal heeft de 23-jarige Gio van Nici gevraagd het stuur over te nemen van de Duitsers. Dus volgende week barstende testdagen los op het circuit van Catalunya in Barcelona. Dat gaat weer spannend worden Albert-Jan. Ja, en dan nog even uh, nieuws over de afsluiting van uh, het spoor hier in uh, Zandvoort. Ja, geen treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort in de nacht van 4 op 5 maart. In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 maart vinden er vanaf 0 uur 050 00 uur, dat is s'nachts nachts dus om 1 uur, werkzaamheden plaats aan het spoor. Er rijden bussen in plaats van treinen tussen Zandvoort aan Zee en Haarlem in de nacht van 4 op 5 maart. Ja, je had nog wel even tijd hoor. <laughs> okay. Rustig aan maar. Vier op vijf maart dus het spoor afgesloten. houden. daar rekening mee hè? Ja, straks om uh, half vijf hebben we het uh, dier van de week. Ja, het enige hondje wat nog overgebleven is. Hoe kan dat nou? En dat terwijl die uh, elke week weer op de radio loskomt, Dan hebben we het over Herbie. Maar er is weer lekkere muziek onderweg. Waaronder deze van uh, de Pestina's. Trots dat we trein hebben die uh, naar Zonvoort rijdt. Iedere keer kunnen we daar weer gebruik van maken. Mag wel een keer gezegd worden. Hè? Je hoorde de zinger van de Pasadena's in Riding on the Train. Jawel, en hier is Pitbull met de Fireball. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire.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 Say it, walk this way. That <laughs> was ball. From the bottom, bottom on the map, MIA USA. I gave sushi, a little pat up on the booty, and she turned around and said, "Walk this way." I was born Yo, fat. in a frame. In my head, yeah. Mama said that every word, knew my name. I I'm the fun. best right. you've ever had. Deze van de Pitbull, je de Fireball bij CFM. De zaterdag weer, weer van energie. De Zandvoort, een uh, goede middag. Ja, wat las ik nou op de cfm app Komt mogelijk de Cape Raid uh, richting Zandvoort? Ja, het uh, zorgt in het dorp uh, voor veel reuring, uh, zou ik ja, maar zeggen. zeker. Goed, dus we zullen u even uh, bijpraten. Uh, de inmiddels niet weg te denken Gay Pride gaat deze zomer mogelijk voor het eerst uitbreiden naar Zandvoort. Dit meldt onze mediapartner RTV Noord-Holland. Initiatiefnemer Wim Peters denkt dat het toerisme in de badplaats op deze manier een impuls krijgt. Het wordt één groot feest. De Gay Pride in Zandvoort moet een stuk worden van het evenement in Amsterdam. Peters denkt dat de kustplaats de meest gunstige plek is om het feest te organiseren. De Engelse badplaats Brighton heeft ook zijn eigen Gay Pride. Daar blijkt het een heel goed te werken en heeft het toerisme een boost gekregen, al dus Peters. Ook ziet de Zandvoorter een afname van de, de, de cohesie van de gemeenschap in Zandvoort. Dat is ook weer zoiets voor, uh, wat uit ons luisteren en uh, behoefteonderzoek zou kunnen gaan blijken. Mm -hmm. Vroeger was het hier veel gezelliger, al dus Peters. Door de Gay Pride naar het dorp te halen hoopt hij de gemeenschap nieuw leven in te blazen. Het idee is om, deze, om een roze trein vanuit Amsterdam naar de badplaats te laten rijden. De Amsterdamse organisatie is te spreken over de initiatieven... en wil graag een steentje bijdragen aan de realisatie van dit evenement. Op dit moment zijn er nog geen definitieve afspraken... maar Wim Peters verwacht dat binnenkort sponsors van het evenement op de stoep zullen staan. Hij heeft namelijk al veel positieve berichten ontvangen... en zegt dat het voor 95% zeker is dat het doorgaat. Om het evenement door te laten gaan is er uiteraard toestemming van de gemeente nodig. Op dit moment zijn er gesprekken nog gaande. Op dit moment is de verwachting dat de Gay Pride in Zandvoort van 31 juli tot en met 2 augustus gaat plaatsvinden... Dit wordt uiteraard vervolgd. Zo is het en dat zijn door de weekse dagen want in het weekend is het al druk genoeg uh, in insofort. en ja, de Cape Pride, ja, ja ja, dan krijg je hem ook uh, Albert young. Ja, ja ja. Young There's a place you can go, I said, young man When you're short on your dough, you can stay there And I'm sure you will find me I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so shy. That's when someone came up to me and said, "You're man, take a walk up the street. There's the place there Call the YMCA. They can start you back on your way. Ja, doe maar lekker mee. But to stay Best wel al Dat gaat best goed. Ja, Oefening, wat is Ja, zo is het. <laughs> Cape Rite, mogelijk. Deze zomer in Zandvoort. we gaan het allemaal beleven, joh. De Phillis people en YMCA. Is het tijd voor het dier van de week nog steeds? Onze zielige Herbie. Ja, en hij stelt er zelf even aan u voor. Hallo, ik ben Herbie, een kruisingsteffert van ruim acht jaar oud. Door mijn vorige baas werd ik helaas niet goed verzorgd, en daarom ben ik nu op zoek naar een nieuw thuis.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 Win, uh, wil ik er niet mee in één huis wonen. Mijn verzorgers weten niet goed of ik alleen thuis kan blijven. Daar zal langzaam aan moet, uh, gewerkt moeten worden. Zeker u zou ik eraan moeten wennen. In de kennel ben ik netjes zinnelijk... en lig ik graag een beetje te dutten in mijn mand. Buit, <lacht> Buiten loop ik netjes aan de riem en luister ik goed. Die geeft mij een warm mandje. Je krijgt er veel knuffels voor terug. Want ook echt... Uh, waar verblijft Her Herbie? Herbie verblijft in het dierenthuis Kermeland, Keeselstraat 5 te Zandvoort. En telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuis-kennema-land. Want ook Herbie verdient een thuis. Zo is het maar net, al, want, Jan, het is een beetje kat uit de bom kijken, hè. Als ik dat zo hoor, die Herbie. Het dier van de week bij CFM. Straks om kwart voor vijf krijg je het gedicht van de nacht: Lons me door de storm. Nou, dat gaat wel voor hoor, nee, die storm. Dat hebben we van de week ook al meegemaakt. Maar die is steeds van Christine Bennett. by the water.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 But spare. Mmm, how can the pops disappear? In a bark can't find him nowhere. Steadily your workflow, every lead you know, so you're not stopped. No time, no time for your dear. Now she got a six.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 Ja, ik ga wat bekennen. Ik ga wat bekennen. Want ik ben echt een fan van uh, Jean-Paul. Ja, ik vind het zo leuk dat hij uh, met uh, deze nieuwe single van Clean Bandit mee doet. Dat je hem geregeld langs hoort komen bij Salford op zaterdag en Salford op zondag. Dat was hem inderdaad, de nieuwe single Rockabye. Goodbye. Oh nee, we gaan door met het uh, golfnieuws. Ja, en ook wij ontkomen niet aan het fenomeen Donald Trump. Nee hè? Nee, en <laughs> zelfs uit de golfwereld. Want Rory McIlroy heeft uh, vrijdag, uh, uh, zich vrijdag verdedigd voor een partijtje golf... dat hij afgelopen weekend speelde met Donald Trump. Op uitnodiging van de Amerikaanse president... liep de Noord-Ierse golfer een rondje over de banen van diens golfclub... in West Palm Beach. Het kwam McElroy op veel uh, kritiek te staan. De Noord-Ier voelde zich genoodzaakt om afgelopen vrijdag... via Twitter een verklaring naar buiten te brengen. Ik ben het heus niet met alles eens wat mijn vrienden en familieleden zeggen en doen. Maar toch golf ik met ze... Afgelopen week werd ik uitgenodigd om te golven met de president van de Verenigde Staten. Of je, nu, of je de persoon die deze positie bekleedt nou respecteert of niet... je hebt respect voor die positie, aldus McElroy in de Twitter. Het was geen politiek statement of iets dergs, maar simpelweg een rondje golf. Het is belachelijk dat mensen me een fascist noemen... omdat ik een tijdje in iemands gezelschap verkeer. McElroy maakt komende week in Mexico zijn sportieve rentrée nadat hij een tijdje aan de kant had gestaan vanwege een stressfractuur... in een van zijn ribben. Aldus McElroy op Twitter. Oké, okay. ja, ik hoorde ribben, moet hij weer aan carnaval denken... maar dat is een andere ribben, hè? Dat is een ari, Arie, ari ribben. ribbens. Jawel, misschien kunnen we die zo meteen nog even draaien. zal vlak voor Fred's programmas is misschien wel leuk. Ja, wel, jawel, jawel. Lekker blijven luisteren naar CFM Software... ...je enige echte eigen lokale radio... ...met nu Kit Frost... MC Kid Frost, you saw a head that my phone is the big boss. My quilt is loaded, it's full of alas. I'll put it in your face and you won't say nala. Fight those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're tripping, talking, kill. It's in my brother, be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingasso, wanna send us get down right now in the dirt.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 I'm speaking is known as You saw the scale, loco You so normal. humano You know, now that your brain is hollow I've been hitting the head too many times With a follow Still, you're trying to act cool But your own radio doesn't back you up They just look at your ass And call you a poo butt And so I look and I laugh And say, ¿Qué pasa? <laughs> yeah, this is for the rasa rasa.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 Fred en Albie Zander even ik lekker mee met deze single van Kit Frost. Leuk plaatje hè, Leuk hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Yo, de La Rasta, jawel. Nou, zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst ga ik je erop wijzen dat ook wij op www zitten. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, en op de social media en waar niet en gewoon je vindt uh, ons overal. ZFM 24 uur per dag, radio vanuit Zandvoorts, met nu Adel. De 40 beste plaat van Europa. We draaien ze elke vrijdagmiddag bij CFM. Tussen 3 en 5 in de Eurobreakdown met Maurice Mulder. En ook deze staat daarin genoteerd. Uiteraard, hè, de zingel van Adele. En water under the bridge. En daarmee is het kwart voor 5 geworden. Dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. Geheel in het teken van de storm. Hier is Loods me door de storm. Toen ik je strak in de ogen keek en jij mijn ogen niet ontweek. Toen, toen wist ik wat ik krijgen zou. Dat jij mij ook graag hebben wou. Ik ging rustig naast je staan en vroeg je of je mee wou gaan. Je zei strak en recht door zee tegen een man als jij zeg ik vandaag geen nee. Loods mij door de storm naar vaste grond. Sleur me door de branding naar je warme mond. Loods me door de storm, druk me aan je borst. Sleur me door de branding heen en laat me, laat me niet alleen. Je woonde dichtbij in een flat mooi ingericht. Je vroeg, je vroeg naar mijn geboortejaar. Het antwoord was verdedigbaar. Ik zag je staan, een lieve vrouw. Ik vroeg aan jou, wat doen we nou? Je zei strak en recht door zee. Tegen een man, een man zoals jij, zeg ik vandaag geen nee. Loods me door de storm naar vaste grond. Sleur me door de branding naar je warme mond. Loods me door de storm, druk me aan je borst. Sleur me door de branding heen en één ding... Laat me niet alleen. We waren aan elkaar gewaagd. We hadden elkaar nodig. En woorden, woorden waren overbodig. Loods, loods me door de storm naar de vaste grond. Sleur me door de branding naar je warme mond. Loods me door de storm, druk me aan je borst. Sleur me door de branding heen. En laat mij, laat mij nooit meer alleen. Ja, dat, uh, dat viel jou niet op, uh, albert maar uh, mij wel. Die Fred, jongen, met een glimlach op zijn gezicht... van dit gedicht van de dag. Ja, wel, Fred, wat heb je te verklappen, jongen? Hè? Wat nee, heb je te nou, verklappen? Hij heeft helemaal niks. Dat was hem, het gedicht van de dag. Loots me door de storm.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 Ik zeg ook tegen John uit België. Een hele goede middag, John. Leuk dat je luistert. Ja, jongen, ik best broek. En inderdaad, de single loods me door de storm. Ja, het is in het zuiden, is het zover, hè? Ja, het carnaval. Hé, hmm. hey, jongens. Deze had ik beloofd. We, hebben pauze. we zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, nu springen we in Zuid. De band. Kom, maar schiet eens dus uit je sloffen. En oma, zet je beste beetje voor. Straks vliegen hier de veters uit je schoenen. En zingen we weer allemaal in koor Wij vieren feest, dus weg met de malaise, Want nu is het tijd voor de Kolonese, Hollandaise, van hier tot goed. Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En Willem, grijp maar van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle koel. Kom oma, aansluiten! Het orkestje gaat van schrik zijn sneller spelen. De pianist gaat gillend onderuit. De tuba blazen, drummers zijn tupee af. De dirigent slaat afleid het de licht. Achter in de zaal gaat het in looppas De kastelein is zichtbaar van de Koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje De glazen dansen op de baan Valeo. Ja, de Polonaise in de studio, leuk hoor Dus weg met de Malaise Want nu is het tijd voor de Polonaise Hollandaise Van hier tot Rotterdam Maar loopt niet zo snel we plus betrokken. Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En willen grijp Marietje, maar achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel. Nee, hey, wel op, laat niet nou allemaal los. De staat te springen en te hossen. De tent staat op zijn kop, de vloerdijn mee. Maar Jodelt, wie kan mij verlossen? Marietje. Straks komt hier het plafond nog naar beneden. Oh jee, yeah. wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise Hollandese, van hier tot de Roldoog. Hé, waar zijn ze nou? Wij je hierdoor, we, door, we niet Oh, dat klinkt ook niet, hè? <tie> Fred, zeg er maar het van. Ja, van, joh, joh, Het is toch wel gezellig zo'n Ik van. Ja, ja, ja echt wel, echt wel. Joder, ja, Arjen, en de de Polonaise-Hollandaise, wat leuk zeg. Zo vlak voor het einde van dit programma, Zandvoort op zaterdag. ik Fred Heij, hij is al, uh, weer een uh, uur in de studio. Waarvan acte? Waarvan akte Fred, wat ga je vanmiddag allemaal doen? Uh, we gaan uh, twee artiesten bellen. Althans, uh, een vrouwelijke en een mannelijke. En de eerste die ik ga bellen, dat is uh, Wilma Fiete. En ja, die hebben een nummer uitgebracht. Uh, Mijn hart. Dus ja, daar zit misschien wel weer... Ja, hier zit ik je volledig ja, ik gedicht aan. <laughs> ja, ja, kwart voor vijf, het gedicht. <laughs> en uh, ja, uh, twee uur hebben we Frans van Alkmaar. En uh, ja, hij het over zijn nieuwe single Hey Francie. Nou, top. Dus uh, ja, dat gaan we doen. En uh, natuurlijk een heleboel uh, leuke muziek. En uh, verzoekjes zijn altijd welkom, natuurlijk, via Facebook of bellen mag ook. Ja, en uh, Fred, en, uh, ja. op het uh, bureaublad, hier op de computer staat van Kees Rutgers zijn nieuwe single. Of die voor De zanger uh, uh, Kees Rutgers. Ga, gaan we draaien. Die staat uh, op bureaublad. Dus ha. bij deze. Ja, dat dan moet we je dat. <laughs> Oké, okay, nou, het zit erop, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, één uh, goed bericht: we zijn er morgen weer. Ja, ja gezellig. gezellig. En dan gaan wij voor u de Eredivisie voetbal uh, volgen. Oh, half drie. Met name <laughs> de wedstrijd uh, Feyenoord, Feyenoord PSV. Het zal weer een uh, bloedeloze remise worden. Mm, mm, maar goed, wie weet. In ieder geval morgen mm, daarover mm, meer. Zo so is het. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Fijne, Fijne avond, dag! In en het luisteren okay, invullen. Groetjes! vullen. Oh, ja. really might you things might you swear and curse.